een gedeelte uit Gods Woord, wat u kunt opgetekend vinden aan de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën en daarvan het negende hoofdstuk. Wij noemden u Hebreeën 9. Ze we zijn in de naam des Heer, die al aan aarde gemaakt heeft.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 zoeken wij u het aangezicht des Heeren. Het heeft u nog behaakt, Heere, in de weg van uw goddelijke voorzienigheid om ons met dit volk aan de plaats des gebeds samen te komen. Maar is het u zult u volmaakt bekend dat bij ons alles ontbreekt wat tot uw eer strekt en wat nuttig is tot onze zielenzwarenheid, maar ook oh, dat ge wilt het schenken de Geest der genade en der gebeden, opdat Hij in ons zuchten mogen met onuitsprekelijke zuchtingen, wijl Hij toch naar God voor de Heilige Bid, en dat diezelfde Geest ons overtuigen mocht van onze zonden, maar ook diezelfde Geest mocht levend maken en ook ontdekken bij de voortgang om plaats te maken voor Christus en Hem in het hart te verheerlijken. Zou het groot zijn in dit a, u, Heer, als we ons arbeid, al zo nog eens arbeid nog aan onze kostelijke zielen, want anders is het U volmaakt bekend niet alleen in onze natuur staan, maar ook na ontvangen genade, dan is het alleen maar Waar ik in het binnenste als God in ons werk bijt in het willen en het werken als ze wel waren. Ach, niet ons werk, maar uw werk. Dat zult gevoleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Als hij het zo eeuwig waardig en wij ten liefste beschuldigd, dan blijft het nog dan zwaar. Dat God het goede werk moet beginnen, dat hij het moet voortzetten en dat hij het moet volleindigen. En dat zowel om de zaligheid te verwerken als om toe te passen. Want daartoe zijn we in de wereld gekomen. Gezegende middelen uit God en der mensen. En hebben door de heilige geest onze menselijke natuur aangenomen. En in alles en broederen gelijk uitgenopen de zonde. En daarin in die menselijke natuur. hebt u zelf een grote onstraffelijk opgehoofd. En dat met één offerande, opdat degene die je u verordineert hebt, zo geheiligd worden. En daarom, omdat uw offerande volmaakt is, hoef het maar één keer te doen. Alle offeranden die de priesters onder het oude verbond brachten, die moesten telkens herhaald worden. Omdat ze niet betalend waren. Maar wezen naar het enige offer van u. We hebben het uit uw woord kunnen beluisteren. Maar ah, oh, heren, nou als het u volmaakt gaat, dan moet u dat zelf nog openbaren, ook in het hart, zullen we daar ooit een oog des geloofs voor krijgen. Ook bij uw volk, bij de voortgang, heren. Anders dan we bij de vruchten van Christus of bij de weldaden die u geschonken hebt, waar onze ogen is geopend, mag te worden voor de staat van ons diep verderf, en dat aan Gods recht betaald moet worden en de schuld moet worden verzoend, dan toch alleen gaan onze ogen open voor Hem die gekomen is om zichzelf in de dood, ja in de dood des kruises op te offeren, om door zij de offer zijn dus ganse kerk met God te verzoenen, maar die ook de Goddelijke wet onderworpen zijn geworden, Gelijk uw woord getuigd, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, van de vloek der wet zou verlossen, zo hebt u de ganze kerk een eeuwige verlossing te gedacht. Maar ah heren, als er al meer iets gebeurd was, dan was je nog maar een halve zalig maken. En u zei het, maken, die volhopendlijk kan zalig maken, dat heeft door hem tot Gods want wij hebben niet alleen een borg en middelaar die zich in de dood opofferde, maar die is wederlevend geworden en uw levende is tot in alle eeuwigheid. O, dat hebt je betuigd, heren, ziet, ik leef en gij zult leven, en in uw opstanding hebt ge getriumfeerd over de dood en over al uw vijanden, en het bewijs ontvangt dat ge volkomen tot verzoening de schuld van uw kerk betaald hebt. Mijn heren, toen zijt ge na de op opgevaren, vol eer en heerlijkheid, en de volmaakte openbaring van uw heerlijkheid die hier achter uw menselijke natuur zo vaak geborgen was, die hebt je daar weer mogen ontvangen, daar lezen we in uw woord en hebt u met eer en heerlijkheid gekroond, die weinig minder waard wordt dan de engel vanwege het lijden des doods is door God uitermate verhoogd en u leeft aan Gods rechterhand om te bidden dat de uitverkorenen zouden worden toegebracht. Zou het groot zijn ook aan deze plaats en op dit avonduur als dat nog eens gebeurt mocht heer. Want dat is toch uw werk bij de aanvang dat boten zullen horen te staan van de zonen gods en die ze gehoord hebben dat die zouden leven maar ook bij de voortgang want uw volk kan het geloof niet vasthouden Je hebt het zelf tot bekens betuigd Heer Jezus ik heb voor u gebeten dat uw geloof niet ophouden anders was het voor eeuwig omkomen voor hem geweest en zo blijft het tot een einde toe zolang als gods volk op de wereld is dan is het van nood dat Christus voor hem bidt, opdat ze de kracht God bewaard zullen blijven, door het geloof tot de zaligheid, om geopenbaard te worden ter, ter zijne tijd. Wil u dan nog plaats voor uw persoon en werk maken in onze harten, om door u met God verzoend te worden, want ah, eenmaal moeten we u toch als rechter van hemel en aarde ontmoeten. En ah. Houden we dan Christus niet kaken, dan is het voor eeuwig opkomen. De maag en de trap en de oefeningen des geloofs die bepaalt gezellig, heren. Maar ah, zonder Christus zullen wij God toch nooit kunnen ontmoeten, want dan is de deur gesloten. De want u zei, niet alleen de weg, de waarheid in het leven, maar ook de deur om tot het eeuwige leven in te gaan en dan ook in uw woord, en openbaart het in de zielen van uw grans genoten. Ik geef een schapen het eeuwige leven, en indien iemand van elders inklimt, dat is een dief en een moordenaar. En nou is het u bekend, er is bij ons geen plaats voor, ook niet na ontvangende genade, ook niet na al de openbaringen van Christus, dan moeten we telkens maar door de Heilige Geest aan ontdekt worden. Hoe blind wij zijn voor God en Goddelijke zaken en dat we nou buiten Christus de ware vrijmoedigheid nooit kunnen beoefenen. Maar daar getuigt u gnecht van, dat we de hemelen zijn doorgegaan om voor Gods aangezicht te verschijnen toen hij vroeg Hanse niet alleen in de gunst, maar ook in de gemeenschap met God herstelt en daarvan nou de oefeningen in onze ziel te mogen komen en zouden we met een geloofsvrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om warmhartigheid te vinden en geholpen te worden ter kwaad tijd. Zodra we dan dit volk dat met ons opkwam nog aan u opkeren, wil ik nog eens wel maken met uzelf. Wij mensen met onze beste voornemens en met al onze verschuldigde verantwoordelijkheid zullen nooit anders doen dan verzonden en bederven. Maar ah, ja, nou is het God die in uw werk wijden het wil en te werken. Naar uw welbehagen zouden we bevoorrecht zijn als u het nog eens werken mocht, heer. En we werden nog eens een buitenvallend mens. Want zonder de liefde Gods vallen we nooit aan God zijn, Ook niet met alle ontvangende genade. Wat we zelf getuigd hebben, Heer Jezus, zonder mij kunt niets doen. Ach, ze mogen gedenken ook, die met ons wel vergeerden, maar niet konden opgaan in dit avontuur. Door ziekte of in het ziekenhuis, of andere oorzaken, u volmaakt, wij bevelen hun met hun in al het geen waarin ze zijn, u aan. Ach, heren, bent het gerecht daar eeuwige dingen op hun en onze zielen, en gedenk nog eens aan uw eeuwige verbond wel op uw kerk op aarde, waar ze verstrooid ligt, gelijk de beenderen aan de mond en gedachtig zijn. En ach heren, die gemeenschap met het hoofd, daaruit vloeit toch alleen de ware gemeenschap met uw kerk uit voor. Dat we daar nog eens verwaardigd mochten worden, ook in dit avonduur. Zou we wonder zijn heren want u kunt het niet doen om één onzer, maar u mocht het eens doen om uzelfs wil, en dat u nog genadig en gedachtig ons in de bloed van hem mocht aanschouwen, waarvan uw woord getuigd zonder bloedstorting beschiet er geen gegeving. Ach, bedenk ook uw knechten, wil ze aan met kracht uit de hoogte, nog zalven in de naam des Heeren, bedienen ze uit uw hemelse heiligdom met genade voor genade, maar ook de ambtstragers aan deze plaats. Wij bevelen ze ook bij klimmende jaren u aan, een draan, het kan er in de noten van de ziel en het lichaam, terwijl toch uw kracht alleen in onze zwakheid volbracht wordt aan u op, u mocht het dus wel maken. Voor tijd de eeuwigheid met hun en de hunnen. Heren, gedenk ook oh, uw volk over de lengte en breedte der aarde. Heb je Sion? Niemand vraagt ernaar. In het oog der wereld, in het oog van de godsdienst, een verachte hoop en verachte pakkels. Waarbij God uitverkoren en de herma. En als we dat nu eens krijgen te geloven, oh, dan zou onze zin opspringen. Van hemelse vreugde in de God onze zijde, Gedenk ook hem die de mond te zijn. tot dit vol. Here, ontferm u over hem en de gemeente. Dat we nog eens kregen waar te nemen. Want uw volk kan soms wel lang. Maar toch niet altijd bij de wetenschap. Ook desgeloofs leven. Dat we nog eens waar mochten nemen. En er werd met eerlijke ontferming over de schaar bewogen. Dat zou onze zin niet onbewogen laten. Want uw goddelijke liefde in ook alleen voor tweede liefde. Amen. Daar van de vers twee en drie en Zij de stiefde toegesproken, voordat hij van de aarde naar de hemel voerde. Toen hij tot hen zei, ik zal u geen wezen laten, ik kom bij de tand. Menigmaal had hij gesproken, dat hij gedood zou worden begraven, wederop zou staan en tenslotte naar de hemel zou gaan maar hoe dichter dat het kwam, hoe blinder dat de apostelen ervoor waren wat moesten hun ogen voor een lijden voor een stervende, voor een toten Christus geopend worden dat kan nou noodzaak. Hoor, maar bij de Engelsgangers moest de Christus niet al deze dingen leiden. En alsof ze de heerlijkheid ingaan, het moest, zegt de Heer Jezus. En toch als dan de discipelen gelegen had, dan was de Heer Jezus nooit gevaar. En ik denk dat Gods volk hem ook wel altijd bij de wil houden. Ja, dat volk dat heeft graag een hemel op aarde, en nog eentje, als ze gestorven zijn, ook dan hebben ze de twee. Maar in de nabijheid van Christus, dat maakt zaligheid voor hun ziel uit. Wie heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust, maar niets op de aarde, voor je wel. Dat is nog alles voor En ook geen die zeggen dat u de wereld ging verlaten. Maar hij sprak ze troostvol toe. Ik zal u geen lezen. Dat wil zeggen, je bent strakjes zonder vader en zonder moeder. Dat is een echte weet. God als de vader kent ze niet en wanneer Jezus zou naar de hemel toe gaan. En de kaart op aarde dat eigenlijk de moeder was, die nou, is als bewaar. Als nee. Stond ze dus als een wezen op de wereld. En dat valt niet mijn mensen. Als je je ouders kwijt bent, als je ouder wordt valt niet mee, maar als je jong bent om en gaar in alles en je bent er allebei kwijt, wat moet dat ingrijpend zijn, daar weet ik gelukkig niks van. Ik weet wel wat het is om een vader te verliezen, maar toen ik al gewoond zijn. Maar mijn moeder heb ik nog. Kijk dus, dan heb je dat nog niet zo meegemaakt. Maar als je vader en moederloos op de wereld staat eind ben of jong, ben je mee. En dan zegt de Heer Jezus, dat dat volk van hem daarin zou komen, wat zullen die discipelen zich verlaten gevoeld hebben. Denk eens aan een dag na, dat Christus uit het ogen opgestaan was op diezelfde dag. Ze hadden zo'n vrees voor de Joden in de hart. Dat ze in Jeruzalem zagen met de deur op slacht. Ze hadden geen verzekering in de hart dat ze geloofden. En dan moet je eigen verzekering uit dat miste. Dat is toch logisch, Want zonder zekerheid kan de mens niet leven. Dus je moet maar denken mensen. Als je je eigen aan het verzekeren bent dan komt dan God het niet doen. Maar daar hoef je het niet meer te doen. Dan ben je het niet. Zwaar als het ziekenhuis te zegt, de geneesheer, directeur tegen bij je verzekert, Zeg alleen als ik geloof. Zo, zegt hij, dat ben ik altijd. Is waar? dan heb je helemaal geen goede. dan Colbert zegt, wij kennen hem ten dele en wij geloven ten dele. Dus als je ik... altijd verzekert, moet je altijd kennen geloven. Ja, maar die bedoel ik niet, zeg. Die verzekering bedoel ik niet hoor. Hé, nee, ik bedoel sociaal verzekering. Ja, waar ik premie voor betaalt. Ja, ik begrijp je wel voor. Maar daar mag ik niks van hebben. Zo zeg ik. zei. maar jij bent ook niet verzekerd. Helemaal niet, man. Weet je, zit te informeren of je het wel betalen kan. Dat zou ik toch niet doen als je verzekerd wat van je geld uitkrijgt, hoor. Komt wel in orde woord, ik. Ja, dan weet je het dus je van maken. Maar de, je bent niet verzekerd in je haatje bent, maak dat niet bedankt. Zeg maar, als je het eerst wil hebben, zou ik zorgen dat het komt. Dan zeg je, zegt, wie heb jij zoveel geld? Zeg maar, nee man, ik heb net zoveel geld als geloof. En als ik niet geloof, komt er een miljoen tekort. Want dan maken ze me van alles wijs. En als ik dat geloof, ja, kom ik te kort. En als ik geloof, mag ik dat God voor me zorgen. Dan komt niks tekort als ik. Dan dat heb ik niet. Ik begrijp van die taal niets. zeg. Zeg dat begrijpen. Als je het anders zei, geloof ik je niet. Maar wat moet dat nou voor de apostelen geweest zijn, toen de heer Jezus naar de hemel was. En de keurig, die wierde ze uit. Toen was ze ook niet verzekerd. Ze hadden het benauwd. Ze zaten met de deur op slot om de vrees van de Ze dachten eerst om ze meester. Die hebben ze gekuzen. Waar zullen ze dan met z'n volgingen blijven gaan halen? Die worden dan zeker wel met hoofd naar beneden gekruist. Voor een stukken schuur. Ik kan geloven dat ze het benauwd gehad hebben. Ja, want als het volk niet geloven kan, dan komen er wat leven en beren kijken hoor. Dan helpt u niet. Zij zijn heren, één kruis moet je geloven in mijn ziel, dat helpt meer als alle wat op de wereld gaat. Dat ik eruit. Maar anders komt het er niet uit. De discipelen, die zijn er ook zelf niet uitgekomen. Ze zijn eruit gehaald. Hoor maar, ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u. Hij is aan de avond van de nacht Is hij weer tot hem gekomen? En de deur was op slot. Zij woorden woorden zijn, je moet de deur openzetten, dan kan hij erin. Vrienden, ik ben net als de apostelen. Als de Heer Jezus bij mij komt, dan vindt Hij de deur uit de deeg Niet zo vast op slot, dat geen mens hem open kan krijgen. Daar heb ik nog nooit van gehoord dat een mens zijn hart voor God open zijn. heb ik nog nooit van gehoord. Ik heb wel eens gelezen in die Bijbel, dat het hart van Linia door God geopend werd, maar niet dat het openzet. He. Moet je hart open zetten, zegt hij dan. Ja, ja. Maar dat gaat niet vriendelijk. Dat gaat wel voor de wereld. Voor de zonde en voor de duivel. Want die heeft zijn woonplaats in mijn aard. Ook bij jullie. Hoor. Maar dat gaat niet voor God. Kun je begrijpen. Wij zijn toch voor God afgevallen. Hè? En wij wijzen weder te keren. In eeuwigheid komt er niet je toch God weder. zij dat aan hem gebeurt wat de Heer Jezus. En wat zegt hij in Johannes 6, vers 44? Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Dus als hij gaat trekken, met koord, met touwen de liefde, ja dan kom je tot hem. En niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt hij. En niemand kent de Vader dan degene die het de Zoon wil openbaren. Anders komen we er niet achter mij. Dan ben je wel voor de waarheid hoor, dat is nuttig. Ik hou niet van mensen die tegen de zuivere waarheid zijn. Dat mag gerust van me weten. Maar, nou is er toch nog meer nodig als dat je voor de waarheid bent. Wat is er dan nog nodig? Wel, Dat je er gelijk wordt, dat je er achter komt. zij, de apostelen die moesten er ook achter gebracht worden. Net als geen wat wij van de dichter gezongen hebben. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voor beschouwd met vrolijk ook, Maar dat was voorbij. Hoe zag ik daar uw al vermogen? Hoe belang u goddelijk eer, allemaal? Beter dan dit tijdelijk leven, zegt deze is uw goede tieren, Wij konden niet meer komen. Ach, oh, het ik daarwaarts weer gelijk. Dan zou mijn mond u de eer geven. Dus denk erom, gemeente er, altijd eerst Gods werk en dan vast de oefening bestelen. Zo is het ook ten opzichte van de hevelvader van Christus, om daar enige kennis van te krijgen en wat hij daar doet aan de rechterhand van zijn hemelse vader, dat had de apostel Paulus daar diepe inleidingen van gekregen door de God en de Heilige Geest. Wij dachten nu bij Christus in het heiligdom de waarheid naar de hemel is gevaren te gaan bepalen. Aan de hand van Hebree 9 vers 24. Wij noemden nu Hebreeën 9 vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel dezelfde om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods verband. Tot zover. Deze woorden handelen over Christus in het Heiligdom. Ten eerste worden we daar in bepaald bij de ingang in het Heiligdom. Hij is er ingegaan. Ten tweede bij zijn verblijf in het heiligdom. En ten de derde bij zijn beden in het heiligdom. En zijn bediening. Ten eerste dus bij de ingang van Christus in het heiligdom. zal u niet lang ophouden met het aardse heiligdom al is de Heer Jezus daar ook een keertje in geweest. Maar dat was nou niet dat dat nou noodzakelijk was. Want de schaduwen, hoewel ze van God zijn ingesteld, al die ceremoniële wetten onder is dat die wijzen naar Christus als het licht zelf. Dus voor hem was het niet nodig dat hij in de tuin ging. Daarom zegt ook de apostel Christus is niet ingegaan, in het wereldelijk heiligdom wil niet zijn dat hij daar nooit in geweest is maar hij heeft het over zijn ingang in het hemelse heiligdom over zijn hemelvaart en de gevolgen daarvan want zo lees ik in de tekstwoorden hm, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is niet waar dat heiligdom dat met handen gemaakt is dat was eerst de tabernaak. En daarna door Salomo de tempel. En dan de tempel van Zerubabel. En dan heb je te delen de vergrote tempel van Jeruzalem. Ook dat wereldlijke heiligdom. Daar ziet de apostel hier niet op. Hij haalt het even aan. Ter verduidelijking van de gang van Christus naar het hemelse heilig. En wat moesten de heer Jezus eerst doen? eer dat hij het hemelse heiligdom in kon gaan. Toen moest hij eerst op de wereld komen. Want er staat in de tekst woorden Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. En Christus, dat is de zoon van God. Maar dat is ook de zoon des mens. Die is waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens, en zo is het erin gegaan, een goddelijk persoon met twee naturen, een goddelijke en met de menselijke wat de goddelijke persoon betreft dan geldt het de openbaring, Niet waar, want God is onveranderlijk en ook de heer Jezus, Jezus Christus is gisteren en even dezelfde tot in de eeuwigheid maar wat zijn menselijke natuur betreft dan is dit de tweede trap van zijn verhoging. We hebben het hier over de staat van Christus verhoging. Dan is ten eerste de opstanding de eerste trap in de staat van verhoging en ten tweede is de hemelvaart, de tweede trap zijn er verhoging. En over die tweede trap zijn er verhoging nu gaat het in het eerste stuk van de tekst dat Christus is ingegaan in dat heiligdom dat niet met handen gemaakt is. Maar in de hemel zelf. Kijk, die heeft de mens niet met zijn handen gemaakt. Nu waar hebben lezen op de eerste bladzijde van de Bijbel heet. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En als hier de apostel schrijft in de hemel zelf, dan heeft hij het niet over de wolkenhetel, die zichtbaar voor ons ook zich openbaar. Hij heeft het niet over de sterrenhemel die we ook bij de lucht nog kunnen aanschouwen, maar hij heeft het over de hemel, daar hemel, en de hemel zelf staan. En hij brengt die verschijnen, die ingang en de met het komen voor gods aangezicht, om nu te verschijnen voor het aangezicht God voor ons. Dus je kunt zien waar de apostel op doelt als die zegt, in de hemel zelf. Dan bedoelt hij de hemel. De plaats waar God woont. Waarvan Jezaja schrijft. Dat de Heer zegt. De hemel is mijn troon. En de aarde is een voetbank. Mijn voeten. Kijk over die plaats nu. Waar God woont. Daar gaat het hier over. Daar is de Heer Jezus naartoe gegaan. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou een mens. Maar die was toch waarachtig mens ook, en tevens waarachtig God. Hoe kan hij nou zo de lucht in gaan zeggen, de mensen, met zijn ziel en in zijn lichaam, en dan zo naar de hemel, en dan daar blijven, en dan er niet uitvallen. Dat kan toch niet? Voor ons verstand is dat niet te berekenen, nee. Maar even zo goed zouden we dat moeten vragen. Hoe kunnen er zoveel duizenden engelen dan in de hemel zijn en de gezalenden, en dat ze er niet uitvallen? Kijk, dat is een verborgenheid die in de hemel zelf openbaar moet worden. Wij zijn nog niet in de hemel geweest. Wel eens wat van in je ziel mag hebben, maar zolang je er nog niet geweest bent, dan weet je nog niet precies hoe het is. Kun je alleen maar weten uit de schrift, zover dat God wordt het openbaar. Verder niet. Geen in heeft, geen in oor gehoord heeft, en in het hart is mensen niet eens opgeklommen wat God bereikt heeft, de geest die hem liefhad. Wij mensen hebben dus zo'n vleeslijke voorstelling van de hemel. Maar, Christus is gegaan in de hemel zelf. de plaats waar God komt. Ook die ingang van Christus, dat zou wel geweest zijn, mensen. Mooi je eens indenken als er hier in de stad een vorst of een voorstel in ingehaald werd. Wat een drukte zou dat geven. Meestal gebeurt dat in Den Haag of in Amsterdam. Maar denk dan maar eens hier in de zoekestad. Dat dat gebeurde hier in deze stad. Ik denk dat al volk zo gaan om te kijken. Er was zo naar een voorbereiding gemaakt wordt. Wat moet het dan niet zijn geweest toen de Heer Jezus naar de hemel? We zingen dus wel in de psalm, Gij voert de hemel op voor je, De kerker werd, Uw strijd, Uw buiten, weer Gij zaag, Uw strijd kroon. Dus de vaart van Christus, Dat is de kroningsdag. En nu vader, zo wacht Christus, Verheerlijk mij met de heerlijkheid, Die bij u had eer de wereld was. Dus hij bidt, niet om de heerlijkheid, want Christus is nooit zijn heerlijkheid als zo'n gods kwijt geweest toen. Maar hij weet om de volle openbaring daarvan in de hemel. Op de aarde, dat openbaarde hij af en toe in zijn woord, in zijn werken, in zijn verschijningen. Openbaarde hij een weinig van zijn heerlijkheid. Denk maar aan het wonder op de eerste bruiloft de Kana in Galilea. Daar staat dat hij water in wijn veranderde. En hij heeft al daar zijn heerlijkheid bekomen. Nee, geopenbaard. Hij had al. En op de weg der, verheerlijkheid, der verheerlijking. Daar zegt Johannes later nog van. En wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Wij die met hem gegeten en gedronken hebben. Toen was de Heer Jezus al lang naar de hemel gevaar, maar je alles was nog niet vergeten. Dat had wel zo'n indruk op zijn gemaakt, dat hij het nooit kon vergeten. En ik denk als God zijn volk is een weinig van de hemelvaart leert kennen, dat is nog wat anders dan hemelvaarts terug die je ziel te hebben. Hemelsvaarts terug, dat kan wel eens zijn. Dat dat volk van God, zelfs bij de aanvang waar de liefde Gods uitgestort wordt, hemels gezin en hemels gesteld. Dat ze zulke betrekking hebben op God, dat ze zeggen, ah, oh, nou zou ik zomaar, als het kon, dan zou ik zomaar naar God toe vliegen. Maar, dat de hemelvaart vlucht in het hart is. Maar dan kent men de hemelvaart nog niet waar toen Christus de hemelvaart hield, inging in het heiligdom, dat niet met handen gemaakt is, maar in de hemel zelf. Dat was heel anders, als dat de discipelen hemelsgezind waren. waren dat kan bij Gods volk, dat ze God zitten groot maken en prijzen, en dan zijn ze, oh, wat was toch zo hemelsgesteld in mijn hart. Maar dat is toch geen hemelvaart, Ken, hè? De discipelen hebben de hemelvaart van Christus mogen leren kennen, maar toen was hij naar de hemel gevaar. Hoort maar welk onderwijs dat ze kregen. De engel zeiden tot hem. gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Ze keken hem nog na, dat deze uit de betrekking. Het was er nog geen licht over. Deze Jezus, die ga naar de hemel hebt zien heen varen. Die zal nog al zo komen, Gelijk hem naar de hemel hebt zien heen varen. En hoe is hij gegaan? Hij is gegaan waarlijk, zichtbaar en plaatselijk voor het oog zijn der jongeren. Van een top van de Leijensberg naar bij Jeruzalem. Naar de derde hemel. En ze hebben gezien totdat de wolken hem wegnam van hun ogen. En toen keken ze hem nog naar. Maar toen ze onderwijs kregen, toen leerden ze hem erin kennen. En toen konden ze hem laten gaan. En weet je waar dat nou uit blijft? Hieruit, toen zijn de discipelen wedergekeerd naar Jeruzalem. En er staat dat ze in de tempel waren ten alle tijde, lovende en dankende God. Dat doe je niet als je er niet mee eens bent. En je kunt er niet mee eens worden uit die kent zie wel dat ze er toen wat van geleerd hadden. Onbekend maakt onbeming. Ik kan een zaak nooit goedkeuren als God er geen licht over heeft. Nooit. Want je merkt het ook, als je keurt goed. Dus eerst opmerkend genade ligt over de weg en over de zaak die God met je houdt en die je zelf gehouden neemt. En dan keurt je ziel hem goed. Eerder niet doen. Dan kun je wel zeggen dat het goed is, maar je loopt er niet van. Maar die discipelen kregen daar licht over in de En toen gingen ze met blijdschap naar Jeruzalem. En toen gingen ze Godloven. En gingen ze toen Godloven omdat ze hem kwijt waren? Nee. Nee, daarin lag de blijdschap niet. De blijdschap, de ware blijdschap is uit de vereniging voortvloeiend. Als Maria moeder van de heer Jezus moet worden. En de Engel geeft ze onderwijs, de heilige geest zal over u komen. En de krachten zal er hoogste zal u overschaduwen. Dat ze, daar staat er, dat ze haar lofzang zingt. Mijn geest verheugt zich in God me zalig maken. Dat ze bewijst dat ze met God verenigd wat worden. En al zagrias negen maanden stom over de wereld gelopen. Heeft, vanwege zijn ongeloof. Omdat je mij niet geloofd hebt, zegt Gabriel. Moest het onderwinden wat we hadden niet geloven kunnen. Negen maanden stom over de wereld, dat valt niet mee. Dan weet Gods volk wel wat valt. En toen kwam de Heilige Geest in zijn hart. En Zacharias werd vervuld met een Heilige Geest. En wat deed hij? Lof zei de God van Israël, de heer die zijn haar volk dank. Toen had hij het niet meer over Zacharias. En hij had niet over zijn eigen geloof. Maar zou het God te verheerlijken, want hij was met God eens geworden. Kijk vrienden, als God je met een zaak verenigt, geeft er acht op, Psalm hem 52 verscheven bereikt. Staat het ook zo duidelijk, mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En zolang als je God nog niet loven kan, weet je, ben je er nog niet mee eens. He. Echt niet waar. Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt in het zichtbare, in het wereldlijke, dan kon ze hem er nog uithalen ook. Dan zouden de vijanden hem nog kunnen beleven. Maar ook nou kunnen ze niet bij hem. want toen Christus naar de heen voer, toen voer hij als de eeuwige overwinnaar van de dood, als de eeuwige overwinnaar van de duivel, toen voer hij als de eeuwige overwinnaar van de vijanden, van zijn en van zijn volks vijand. Voel die voet naar de hemel. Totdat hij weet komt om te oordeel. De levende en de dood. Hij leidt aan de acht En zegt het is: O laat God's volk het maar. Het bij zichzelf overlaat. Als een ziel Christus in de hemelvaart is. Mag leren kennen. Dan zegt de Heer, Nou was dat ook geen vijand gehad. Mijn ziel was boven stokken heen. Mensen ze kunnen er nooit komen door hem. Als door hem zien. Je hebt wel mensen die zijn goed bekeerd, en die komen met een bekering in de hemel. Ik denk wel eens, als je er zo komen kunt, dan komen ze wel makkelijk. Maar ik hoop toch, vrienden, al mensen niet de maatstaf aan te leggen, dat hoop ik aan wat over te laten. Maar ik hoop toch dat je niet als een bekeerd zalig kan worden. Maar dat gaat niet goed. Ook al is je bekering nog erg, hoor. Ik heb het niet over schijnbekeeringen, want daar is het waar leven niet, Maar Maar als je nou nog echt tot God bekeerd bent, dan word je nooit als een bekeerd mens zalig. En zul je het wel ervaren als God je ontdekt, dat je als een gans verkeerde gezalig moet worden. Als een vijand moet je met God verzoen, en als een gans verkeerde en verdorven vaat, als iemand die tot alle kwaad geneigd is, en niets geen goed kan doen, zo moet hij zalig worden. Ik las dus in de gemeente om te preken en er zat nog zo'n oude ouderling uit Leesje bij zijn schoonzoon. En, en hij reed mee in de autobank. Zeg dat maar tot leer in. Dan kun je zien dat die man er wat van geleerd had. En er was niet zo'n grote wagen aan hij was een grote maan. Hij zegt die wagen is te klein, kan er niet in? Zei, ik denk dat een hemel voor jou ook veel te klein is, je bent meestal te groot. Hij wil je gelijk. lijstje. Zal ik je nou eens zeggen, hoe je erin moet In die wagen? Ja, zeg, want ik komt er niet in. Ik stak in zijn hoofd en toen liep hij van boven allemaal natuurlijk. Begrijp je? Zij zal ik het je zeggen, je moet er achter, je moet er net in als dat je naar de hemel. Oh, dan moet ik er achteruit in zitten. Kijk, dat had hij geleerd hoe hij zalig moest worden. Dan moest hij achteruit in. Dat is me toch een gang, mens. Toen was die man van 80 jaar. Achteruit. Ik heb later wel eens gezegd tegen de school, want die was ook ouder. Hij zei, dat was toch raak. Ik zei, ja, dat was net raak. Maar dat had hij geleerd, dat hij achteruit moest. Toen wist eens hoe er Net zo zalig wordt verdreigd. En toen zat hij ineens op z'n plaats. En ik denk als bij Gods volk. Dat Gods dus achteruit laat gaan. En het wordt weer een verloren zaak En de ogen worden gericht op de medelaar. dat ze zeggen Heer nam ik erachter achteruit in. Als een gans verloren is. Niet als een gelovige, Maar als een gans vijandige zonder. Moet ik het zalig worden door Gods genade alleen. Dan gaat het. De ingang in het heiligdom, die is alleen maar door de middelaar. En buiten hem kom je er nooit in. Want die van elders in klip, dat is een dieven, dat is een moordenaar. Hij is te de duur, Dus hij zei de van einders Dan dat gaat buiten de deur. En buiten de deur, kom voor de muur. En zo stout in de waarneming van Gods volk. En zei ze, heren. Ik kan wel eens wezen dat de deur open gestaan heeft voor me. Ik heb wel eens een weinigje erin mag kijken, zegt Gods volk. Dat het open was voor mij. Ik zal een voorbeeld uit Gods woord geven. Stefanus was vol des Heilige Geest. En hij hield de ogen uit de hemel. En hij zei, ik zie de hemel geopend. Zie wat dat daarvoor kwam? En ik zie de zoon des mensen staande aan Gods rechterhand. Dat is een kleine zak waar dat zie maar. Dat werk van de heilige geest. Zag dat. Door de heilige geest. het is een aardwerk. En ik zie de heerlijkheid gods. Maar weet je wat hij toen gewaar werd. Dat hij het wel gezien had. Maar dat ze hem nou nog dood moesten. Voor hem erin te komen. Kijk en daar moet voor de ook achter komen. Dat ze eerst moet sterven. Dat ze erin zijn. Dan kun je er wel eens een gekeken hebben. Hè. Maar dan ben je er nog niet in. En dat is nou. Wel geen straat op de zonde, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Maar o, oh, daar kan Gods volk zo tegenaan zitten kijken. Tegen die dood. Want dat volk, daar gaat hij graag dood zien. Dat wil leven is. Ik kan die christen en christenrijk zo goed begrijpen. Die stapte het bekkens dus in de oren. En toen dat voortje opengegaan was en die de lichte plek gezien had, de opening van het evangelie, toen riep hij zwaardig dat hij kon leven, leven, leven. Wat we het ook wilden, niet die graag in. Geen bereidheid. Er is geen eentje die draagt de dood en wel. Dat is bovennatuurlijk of onnatuurlijk. Onnatuurlijk is bij zelfmoordenaar. En bovennatuurlijk als God het werk in haar. Dat is genaamd gemaakt. Door de welke wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in dat heiligdom dat niet met handen gemaakt is, maar eeuwig in de hemel. Hoort het mensen door de welke. Ik kan geen vrijmoedigheid buiten Christen. Ik heb het van alle kanten geprobeerd hoe ik er komen moest. En iedere keer mislukt het. En ik doe het nog iedere keer van alle kanten proberen. En weet je wanneer de vrijmoedigheid komt tegen haar? Als je het goed doet, zullen ze zeggen, nee. Als de heer Jezus zich openbaart, dan krijgt de waarde vrijmoedigheid. Dan gaan we altijd van arbeiden. Genadewerking, daar gaat hij van de mens uit. Want dan is mensenwerk, genadewerking is de godswerk. De oprichting van het genadeverbond dat is Godswerk. En de openbaring van de, genade en de verheer, dat is Godswerk En de onderhouding van de genade, dat is Gods werk. En het opnemen van degenen die genade gekregen hebben, als ik me naar uw raad zult geleid hebben, zal ik u een heerlijkheid opnemen. Daarom zult u geen heerlijkheid opnemen, dat is niet minder Gods werk. We zullen misschien zeggen, dus dit is van begin tot eind Gods werk. Ja, zo is het. En dat moet je nog net leren. Om met je eigen werken om te komen. En alleen in het werk Gods een ontkomen voor je ziel te bekomen. In het werk van de middeler wat hij voor de kerk deed. En ook de leren en de oefeningen wat hij hier is in je hart Christus is ingegaan in het heiligdom. En die ingang van Christus in de hemelzaal. Die steunt op zijn volbrachte middelswerk. Op de genoegdoening aan het goddelijke recht. Welke de hemelen moeten ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Anders was het voor de heerde Jezus de hemel gesloten gebleven. Want hij had met zijn hart zich als een bord gesteld voor de uitverkoerde. Nee? En als je nou niet betaalt dat dan had God de Vader als rechter die hand aan De hemel nooit voor hem geopend. Want dan was de middelaar een geweest. Waarom wordt een hem de hemel op? Waarom wordt u daarin opgenomen? Waarom had Christus erin gaan? Moest de Christus niet al deze dingen leiden? En daarna zijn heerlijkheid ingaan? Wordt het nou waar die ingang op steunt? Op welke grondslag? Die steunt nou op de borstbetaling van de middelaar. Daarop is die mogen ingaan en opgenomen in de heerlijkheid. Hier staat van in hand en op een andere plaats staat hij werd opgenomen. Dus Christus is ook wat zijn eigen kracht betreft ingegaan. En wat de kracht van zijn vader betreft. Die handelt als rechter dan is hij opgenomen. Want als voor en winkelaar moest hij opgenomen worden. En als God is hij er gegaan, Betonende zijn eeuwige overwinning. En wat deed Christus in zijn hemel waar? Toen bracht hij onze menselijke natuur in de hemel. Wij zijn in Adam van God afgevallen. En wij hebben de hemel voorkomen op slot gedaan. En de meeste mensen die zeiden, maar ik zal hem het open doen. Maar je zult wel laten mensen. Want die sleutel die is niet bij mij en bij jullie ook niet. Nee we... Wat ik lees in Gods woord, als de Heer sluit, wie zal dan openen? En als God opent, wie zal dan sluiten? Dus als nou de mensen zeggen, ik zal de hemel eens voor je sluiten, Gods volk, en je mag genade hebben, dan zeggen, dat kun je toch niet. En als ze nou zeggen, ik zal het voor je openen, dat gaat ook niet. Maar God gebruikt toch zijn knecht, terwijl er zijn, zijn woord, dat het open mag gaan. Ja, als God het gebruikt. Maar ik zie geen kans om de hemel open te doen voor de mens, pak die voor mij. Maar als God zijn woord gebruikt, de sleutel van het woord, ja dan gaat het open. Maar die sleutel die is niet bij mij hoor. De sleutel die ligt op die grote meerdere David, namelijk Christus. Die heeft de sleutel David, die is op zijn schouder. Die opent en niemand sluit. Hij is zijn kaart voorgegaan en zegt ik ga u voor. En daarna, als ik uw plaats zal bereikt hebben, dan zal ik u tot meenemen. nemen. Opdat dat we ook zijn, ook daar waar ik ben. Nee, wij komen er bij de christelijke En nee. hoe meer dat God nou dat volk gaat ontdekken is. hoe meer dat ze zeggen, al wat God me nou gegeven heeft, en, en je mag de naden hebben, dan zeg, dat kun je toch niet. En als we nou zegt, zelfs voor Joppen, dat gaat ook niet. Maar God gebruikt tot zijn knijster, wel eens zijn, zijn woord, dat het open mag gaan. Ja, als God het gebruikt. Maar ik zie geen kans om de hemel open te doen voor mijn mens, ook niet voor mij. Maar als God zijn woord gebruikt, de sleutel van het woord, ja dan gaat het ook Maar die sleutel, die is niet bij mij, hoor. De sleutel die ligt op... Die grote meerdere David, namelijk Christus. Die heeft de sleutel David, die is op zijn schouder. Die opent en niemand sluit. Hij is zijn kerk voorgegaan en zegt: ik ga u voor. En daarna als ik uw plaats wel bereikt hebben, dan zal ik u toch me nemen op dat ook zijn hoeft daar waar ik ben. Nee, wij komen er bij de Christus nooit meer. En hoe meer dat God nou dat volk gaat ontdekken, hoe meer dat ze zeggen, al wat God me nou. God ons eerlijk makende en eerlijk houdende genade mocht schenken, maar dan is het mensen niet. Christus is in de hemel zelf verschenen voor het aangezicht God. God. En dat kon omdat hij door zijn bloedstorting. De vergeving van zijn kerk bewerkt had en verkreeg. Daarom verkreeg hij ook toegang tot God. De gemeenschap tot God die rust. Op de vergeving der zonden. Die alleen door Christus is teweeg gebracht. En uit hem alleen en in hem te bekomen is. Maar nou is niet allemaal bij Gods volk eender in de oefening. Ik geloof dat elk wedergeboren maakt. Als je sterft, dat is hij Want dat is naar de woorden God. Nu waar hij staat, tenzij een mens wederom geboren wordt, anders kan hij het koninkrijk God, Gods niet ingaan. Dus dan maak ik de conclusie, als je wetensgeboren is, dan komt hij ongeloepelijk in de zaal. Maar als nou zo'n wetensgeboren blijft leven, dan gaat hij allemaal leren dat hij er niet komt. Dan gaat hij dan bij soms dat niet gedaan. Hij dacht toen die geboren was, nou duidelijk. En toen was hij er maar in de strijd, maar niet in de hemel. Hij was in de strijd, hij moet nog geoefend worden. Hoe dat hij nou, op welke wijze dat hij dan ook komt. En dan gaat God hem allemaal leren, dat hij nou alleen maar kan komen, door de offerande des middelaars. En dan maakt hij een offerande van de bekering en van de bewitting. En hij maakt dus een offerande van... Zijn aangedank en aan een is En iedere keer geeft God hem onderwijs dat het er zo nooit komt. Oh, daar zijn wat tegenvallers in de zielen van Gods kinderen. Ja, God valt niet tegen. Maar ze vallen zichzelf zo tegen. Omdat ze iedere keer een ladder proberen te maken om deze te blijven. En iedere keer breekt dat af. Vandaar dat als de Heer zich openbaart bij aanvang of voor, Dan vallen ze erbij. En dan valt het over. Iedere keer zegt God dat ze volk buiten. En dan denken ze, nou als ik nou maar een zus gesteld was, als ik nou eens zo gesteld was, en als ik dat nou eens kreeg, ja dan zou het wel gaan. Nee mensen, als God nou komt en is je er buiten, dan gaat het pas dan niet verder. Maar dan kun je van achteren pas bekijken. Maar als God dat gaat doen, dan ben je nog niet blij hoor. Dan word je nog boos over. En zeggen moet dat nou zo? Dat had ik niet gedacht dat ik nou eerst mijn leven moet verliezen, om het in ander te vinden en te zoeken, maar daar moet ik niks van hebben, zegt God volk. Dat hij dan dat graf verdrinkt, dat graf onder water zat, dan komen de hond, uit ze, heren, maar die weg, wil ik niet, hè. Nee, dat is de geneem die erin wil. eentje die zegt dat iedereen wil, die lief. En toch heeft God een gewild volk, want die maakt ze niet als slaven Het is niet zo dat je doet als met een beest, touw eraan doet en de Nee, zo doet God het niet. Maar op de dag van God's heerkracht, Dan heeft hij zeer gewille volk. Dan maakt hij zijn volk gewillig En dan willen ze precies op die wijze zalig worden zoals God het wel. En dan moet je toch overwonnen worden? In hart? Dan moet iedere keer weer verliezen. Iedere keer weer maar verliezen. En zolang ze het nou niet verliezen in de hart, dan hebben ze het net benauwd. En misschien ze is er zo van in een van zijn preken. Ze zouden het niet zo benauwd hebben als ze niet zo wettig waren. Als ze niet zo zelf werkten. En dan zeggen de mensen wel eens, Ja, kijk eens, als ik maar niet zoveel zonde had. En als ik maar niet zoveel schuld had. En als ik er maar niet bij maakte. Daar zit het niet vast, mensen. Ik denk dat je te weinig schuld hebt. Niet te weinig schuld gemaakt worden, moet je goed begrijpen. Maar dat is te weinig schuld op je ziel hebt. Dat dus is het nou net vast. Want een schuldenaar die heeft genade nodig. Als hij verloren gaat met zijn schuld, dan heeft hij genade nodig. Dan bent hij recht in zijn ziel, zijn recht om genade. Wat ik heb om hem bezonder. Kijk, dan neemt hij tover. Maar nou heeft hij zo in zijn mond schuldbeleid. En werk is een hart om er te komen. En als hij daar nou komt, dan zegt hij, nou kan ik het ook bereiken dat ik het zo benauwd heb. Want met mijn eigen werk heb ik het altijd benauwd. Want wij moeten niet door ons werk, en ook niet door het genadewerk, maar door het werk van die gezegende middelen moeten we zalig worden. Want de zaligheid is in geen anderen en daar is onder de hemel geen andere gegeven dan de naam van de Heer Jezus. Zo komen ze er nooit. En wat een oefeningen zijn er toch nodig? De eer dat dat oog geopend wordt voor de Heer Jezus, dat ze nou alleen door haar alleen maar kunnen komen. De ingang in het heiligdom, Christus, daar staat van dat hij is ingegaan in het heiligdom dat niet met handen gemaakt is. Het is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Dus in het hemelse heiligdom is hij ingegaan. En daar blijft hij ook onze tweede hoofdgedachte, want hij is nog niet teruggekomen, hoor. Een duizendjarig rijk op aarde komt in die stichting hoor. Er zijn mensen die dat denken. Die hopen nog altijd dat er nog eens duizend jaar zo'n heerlijke staat komt. Ik zeg niet wat God nog doen zal, dat weet ik niet. Maar van dat duizendjarig rijk, daar loopt ik niks van. Maar, die voorstelling, die is wel een beetje naast Dat God soms nog uitverkoren toebrengt. Dat zal niet doen totdat de laatste uitverkoorde zal zijn ene Het grootste zou zijn mensen uit de bijbel te wezen. Maar daar zal het toch op aankomen als we sterven wordt er weer de bijbel. Maar geloof voor de kerk? Ik was gisteren nog bij een van onze oude ouderling, man is bijna tachtig, kan niet veel meer. Hij zei geloof voor de kerk, jongen. Dat doe ik iedere dag, zeker ook. Maar weet je waar ik nou zo mee zit? Tot, ik zei, ja, ik wat. Zeg maar. En zeg of ik bij die kerk hoor. Ik zei, daar zit net vaak, jong. Precies zit het daar vaak. Oh, en dan komt het nou net de panzi Zie geloof voor de kerk heb ik altijd voor de levende kerk. Maar voor mijn eigen ik heb het al, maar toen maar het als God het geeft. En als je het is een dagje mag hebben, gemeente, dan is dat lang, hoor. Tegenwoordig zeggen ze, maar ik heb het wel een, een jaar mag ik geloven. Of twee jaar mag ik geloven. Is het echt? Dan zal er wel niet veel van God bij geweest zijn. Want dan hij wel zoveel klappen van de duivel had dat wel uit de handen gelogen was. Want Paulus had zulke heerlijke zaken gezien. En zegt ik ben opgetrokken in de derde nebel. En of het geschiedenis in het lichaam of buiten het lichaam, ik weet het niet. Maar dat weet ik wel. Dat ik nou een Engel dat Satans gekregen heb. Dat hij me met mijn vuist geslaan slaan zou. Of dat ik me niet zou verhagen Op de uitnemendheid tijd de openbaar. Dus als je het zo lang wacht nou, dan ben je al boven boven het uitburen. Maar zo gaat het, niet vrienden? Waar geen strijd op volk, zijn, dat alle strijd de ware strijd is. Maar waar geen strijd op volk, dat is niet van boven. Daar wordt niet zo bestreden, niet zo aangevochten als het ware werk Gods in de zielen van Gods kinderen. Als ze aanvankelijk. Het evangelie voor hun ziel geopend wordt. Dan komt dadelijk de strijd erop. Dan zei dat was maar verstoppelijke beschouwen. Het was maar een beetje gemoedelijke aandoening van. Maar, er was niks van wat bij ons. En dan hadden ze al vragen, was het nou niet van u? En dan zijn ze al bezig om een beetje rust te krijgen. Zo is ze dadelijk aan het werk om rust te zoeken. Iedere keer moet hij een Godzoeker gemaakt worden. aan de het niet, dan word ik nooit meer op. En dat is zo met de heer Jezus. Precies hetzelfde. Die bent je alleen maar als je aan het eind van de wereld gebracht wordt. dan openbaart de middelaar zich. Dan schrijft hij zich nog niet. Maar daar openbaart hij zich bij aanvang Als Adam in het paradijs. In onze ziel wordt. Dan krijgen we er tegenover een openbaring. Van de middelaar. En anders is er geen plaats voor mens. Dan moet God door de heilige geest. eerst plaats voor maken in ons hart. Want de heilige geest daar lees ik van die gekomen zijnde en ook als je in je hart komt is dat zo die zal van mij getuigen en die zal het uit het mijne nemen en die zal het u bekomen. en die zal mij verheerlijken en die moet alleen plaats voor de heer Jezus in het hart maken en voor zover de heilige geest nu licht laat vallen op de persoon en op het werk van de middelaar, zover je het dan hem door het geloof kan. te zien in het hemelse heiligdom. Ik heb straks daarvan stikbanes te gezegd. Zal ik je niet herhalen. Ik zal een ander voorbeeld nemen. dat was boos. Hij had de goddeloze gezien in de woord. Dat was niet goed in het oog van die opperzangmeester. Dan moet je zo gedurende godloven in de tabernakel. En dan? Dat de goddelozen het zo goed hebben en dat je zelf elke morgen in de baan zit, burger. Als het ASAP goed gedacht, dan had hij dat de dus dom gedaan. Dan had hij zijn eigen goed gedaan en de goddelozen de klappen gegeven, de moeilijkheden. Ik denk dat die A'sa, dat ASAP-verslag nog wel niet uitstort. Zo we zeggen, de moeilijkheden die gun ik mijn buurman En de genade gun ik mijn eigen. Maar zo'n eigen liefde hebben we wel. Zie, en daarom zegt Asa van achteren, toen God hem in het hemelse heiligdom is inleidend door de heilige geest. Wien heb ik nevens u in de hemel, nevens u lust mij op niets op de aarde. En dan komt het, dat is de vrucht ervan. En ik een groot beest bij u. Ik was onvernuftig en ik had geen mensenverstand. Alsof hij zei, oh God, hoe verdragen zo'n opperzangmeester. Die loop je veel meer met zijn mond dan met zijn hart. Maar toen werd hij een keertje waard. Wie heb ik nevens u in de hemel? En zo lezen we het ook van de apostel. En hij zegt: Ik heb dan alle dingen schade en drek geacht om de uitnemendheid de kennis van Christus. Hij is naar de hemel toe gevaren. En hij heeft onze menselijke natuur, onze ziel en ons vlees en bloed in de hemel zelf dat, heer, dat verheerlijkte lichaam dat heeft hij in de hemel zelf ingebracht anders zou Gods volk niet naar de ziel kunnen zalig worden en dan zouden dus ze ook niet naar het lichaam zalig kunnen worden want beide heeft meneer Jezus gekocht 1 Korinther 6 vers 20 daar staat gij zij duur gekocht zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke God. O, mijn vriend, de Heer Jezus kocht zijn volk naar ziel en lichaam bij. En daarom verzorgde hij ze ook zo. Maar die heeft niet alle mensen naar ziel en lichaam gekocht voor. Daar willen ze tegenwoordig van maken. Dat ze zeggen, de Heer Jezus kocht zijn volk naar de ziel, maar alle mensen kochten voor het lichaam. Maar zo is het ook niet. Dat staat niet in 1 Korinther 6, vers 20. En Petrus schrijft dat die gemeente niet is gekocht met vergankelijke dingen, zilver of goud, maar met de dure prijs van zijn bloed. Dat schrijft hij van de gemeente, maar niet van alle mensen. Maar zegt Paulus dan hier niet in de tekst te worden, om nu te verschijnen voor het aangedicht God voor ons? Dat is toch voor ons ze dat? Ja, maar dan moet je eens kijken. Ten eerste wie schrijft. Ten eerste die het schrijft is Paulus. Dat is een kind van God, de knecht van God, een apostel. En hij schrijft het aan de gelovigen, de Hebreeën, aan die gemeente. Dus hij heeft het over God's kinderen en dat noemt hij ons. Zichzelf een insluitend en het volk van God sluitend. Maar jouw mens. mensen. Kun je begrijpen. Nee, Paulus was hier in hoor. Ik heb wel eens gelezen van een leraar. Hij zegt, Paulus die heeft scherp geschreven tegen de demonstranten. Ze ja die waren er toen ook wel, ze hadden wel een de naam als ze bestonden wel. Maar ze noemden ze nog niet zo. En Jacobus heeft scherp geschreven, want die legt zo de nadruk op de praktische godzaligheid tegen de Antonomianen. Dat zijn de bestrijders van de weg. Dus ik denk dat je met de wet, gerechtigheid net zo goed over de kop moet, als met je zorgeloosheid. Zo goed bedroefd. Maar maak nou zelf een leven. Dat er alles van de mens buiten valt. Maak dat geen zorgeloze mensen. Ze zeggen in onze dag. Als je zo prikt dan word je zorgeloos. Ik zeg altijd. Dat hoeven niet te worden. Dat ben je al. Ik hoef niet zorgeloos te worden. Mensen ben ik. Weet je wanneer ik het niet ben? Als God me aan de troon der genade verbindt. Dan ben ik niet zorgeloos. En anders ben ik een van twee. Dan ben ik aan het werken. Of ben ik zorgeloos. Dus dan is het ik heiligheid over het dus zorgeloos is zorgeloosheid. Dat kan ik bij mij niet Maar weet je wat ik niet vind? Geloof, dat mag ik iedere keer krijgen. Want dat is niet uit u, zegt dat prost, dat is Gods gaven. Als je dat eens een keertje krijgt mensen, maar dan kom je er wel achter hoor. En dan horen je buur mensen toe. Je hoeft wel niet te zeggen dat je wat van God want het er nog wel. Een onbekeerd mensen, een onbegedadigd mens. Als de van God uit je ziel zich openbaar en hij is nog een klein beetje thuis, en zei hij, dat is toch wat anders, dat is niet van die man zelf, dat kan ik wel horen. Ook <tosses> Christus verblijft in het heiligdom, dat is niet nutteloos, want hij heeft er wat te doen. Paulus zegt die de rechterhand, God zit, dus Christus die zit daar, en dat betekent dat hij zwerk werk op aarde, wat de verwerving van de zaligheid betreft, dat dat afgedaan is. Je werkt, als je bladen met je werk dan ga je zitten. Dan kun je nog wel andere kerwijtjes moeten doen. Maar ik bedoel, maar de dagtaak is dan afgelopen en dat betekent het zitten. Dat hij dus ophoudt met de zaligheid te verdienen. Maar op een andere plaats staat er bij Stefanus dat hij staat... Hij stond te zeggen, ik schiet dus de zoon mensen staande ten rechterhand God." Dus Christus is er nog werk van ook. Geloof maar niet dat hij daar niks doet hoor. Nee, die het nog niet hoor. Een mens die zoekt de rentenieren. Uitwendig en geestelijk. Maar de heer Jezus, die werkt tot nu toe en ik ook. In de weg der voorzienigheid, maar in de hemel ook. Daar werkt hij ook. En wat doet hij daar dan? Wel, alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dat bidden is geen bijtelen zoals wij het moeten leren, maar dat is eisen op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten. Waarvan hij zegt: Vader, ik kwel dat degene die gij mij gegeven hebt ook zijn zullen daar waar ik Vader, ik bid niet dat je ze wegneemt uit de wereld maar dat je ze bewaart van de boze. Denk maar aan Johannes 17, het hoge priesterlijk geweld. En dan zegt hij weer dat hij plaats gaat bereiden. Dus er moet voor elk die in de hemel zalig wordt, moet er eerste plaats voor bereikt worden. En ik geloof niet dat God er veel plaatsen bereikt. Dan zou hij erover houden. Jouw houdt geen ruimte over, hoor. Als de uitverkoord zalig zijn, is precies de ruimte gebeld. En die zal ook geen ruimte tekort hebben. In onze tijden kun je nog wel eens ruimte tekort hebben. Ja, en de mensen die wij gaan in de ruimte, dus moet ik zeggen ook wel eens koken ze een beetje meer ruimte, aan. die hebben ook nog wel eens ruimte tekort in de ruimte. Die zitten zo graag in de ruimte. En ze zitten daarom zo dikwijls in de eind, omdat ze zo graag in de ruimte komen. Daarom zit ze zo vast. Maar in de hemel zelf is dat niet zo. Want de heer Jezus die bereikt eerst de plaats. En als ik dat gedaan heb, dan zal ik je tot me neem Hij is in de hepel om gedurende zijn ochtend, Zijn vader voor te dragen. Om daarop te eisen. De levendmaking van de uitverkoorden. De bewaring der gelovigen. En de opname van Gods volk in de eeuwige zalig. En wat zal dat uitwerken? Als Christus... Door het geloof maar aanschouwd worden, verblijvende in het hemelse heiligdom, dan zegt dat volk met de aanschouw. Die heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lukt me ook niets op de aarde. En zo heb ik dan alle dingen schade en recht geacht, zegt Paulus, om de uitnemendheid de kennis van Christus. Als u zich openbaar, als die verhoogde zalig maken aan Gods rechterhand, oh, dan springt die ziel op van breuvel. Dat blijft niet uit. Want dan hebben ze een hartelijke vreugde in God door Christus. En dat zijn de beginselen, zegt de katholiek, die het enige vreugde die ze in de hart Maar nu nog iets van onze derde hoofdgedachte. Namelijk dat hij zijn volk bedient uit het heiligdom. Maar ik wilde vooraf met het ook op de tijd eerst laten zingen. Uit Psalm 84. Het eerste vers. Hoe liefelijk hoeveel genoeg genoten wat er bent Het eerste van 84 zonder woordspel. van de heerlijkheids aangestaan. Want hij is alleen nog de hoge van het hemelse heiligdom die zijn uitverkorten bedient. Daarom schrijft Johannes bij hebben uit zijn volheid ontvangen genade voor genade. O, oh, daar wordt veel over de priesters geschreven maar er weinig over zijn bediening alsof u het zelf halen kunt. Maar die moet zijn volk iedere keer bedienen uit het Heilige dood. En dat doet hij door zijn geest en door zijn woord. Bij jonge kinderen kan het voorkomen dat ze zelfs nog geen verstand hebben om het te horen. En dat ze het ook nog niet begrijpen kunnen en dat hij ze, ze toch met genade bedient. Die heb ik in mijn leven wel eens gekend. En dat ze volwassen waren dat ze ik weet niet dat God me ooit staande gehouden heeft, dat God me ooit bekeerde. Maar ik kan je wel vertellen wat God me geleerd heeft. Zeg ja, dat kan ik nou horen nou. Ik heb wel eens een leraar gehoord, maar dat ook zo was. Bijle dominee Hoffman. Van de heilige schriften geweest. Met geestelijk verstand en hopelijk leek bestraald geweest. Daar weet ik van. Een lid van de gemeente van Krabbedijken, waar die toen stond. Daar had ik wel eens betaald. Daar was ook een vrouw, die was al op jaren, ze was op 65, geloof ik, toen ze ontmoet. Toen was ik nog jong. En toen zegt ze, en ik kon zo goed met hem spreken, want ik weet ook van geen omzetting in mijn leven. Ik weet niet anders als van geen schadelijk dat God in mijn hart had. Maar je kon goed merken dat een begenadigd meis was met verloofing. Daar sta je er verwonderd op. Maar zo doet God het niet bij allemaal. Kun je het begrijpen. Nee, van een veronderstelde wedergeboorte mensen. Daar moet ik niks van hebben. Liep je allemaal de kerk uit. Daar is je het niet meer te horen. Dan zou ik het je nog zeggen. Daar kun ik er niks van hebben. En een onbewuste wedergeboorte. Dat moet gaan. Dat mij rust weten. Want daar geloof ik niks van. Dat is genoeg om je ziel in slaap te slussen wij moeten leven gemaakt worden door de geest. Want de geest is het, die leven maakt het vlees niet niets. Meer. Dus met ons vleeselijke bediening komt er niet uit. Nee, is een bediening nodig van die bedienaar uit het hevelse heiligdom Christus. Als hij zijn geest uitstort dan begint hij eerst met een zonder te overtuigen. Met een leven te maken en daarna gaat hij Bedienen met hemelse vruchten in zijn ziel. Ik zal dat nu niet in een gewanse bekering betalen, maar eventjes van die enkele zaken aanstippen. En daar gaat hij dus plaats voor maken Zeg, zegt, we zullen tot hem komen en woning bij hem maken. En God zegt, hiertoe arbeid ik overdreven, Omdat Christus een gestalte erin schrijft. Dan arbeidt hij net zo lang in de ziel bij Gods volk, zodat ze helemaal onbekeerd worden. Niet onbegenadigd hoor. Maar hoe meer genade dat ze krijgen, hoe meer dat ze omgekeerd worden. En dan zeggen ze met je, ja, keren, wil je me dan nou nog eens bekeren, dan zal ik bekeerd zijn. Want dat wil zeggen, dat ze weglopen zijn en dan moet je altijd weer terugkomen. Hè? En zover als je nou van God wegloopt, zo moet je ook weer bekeren. Kijk, daar is een voortgaande bekering nodig. Levend gemaakt wordt dat volk maar een keertje. Maar tot God bekeert, moet je net zo lang totdat ze bij God zijn. En dat is nou het recht van de bediening van Christus uit het hemelse heiligdom. recht dat hij voor zijn vader verschijnt, voor God verschijnt. Ik kan voor God niet verschijnen, mensen buiten Christus hoor. Dat gaat niet hoor. Met ontvangende genade ook niet? Nee, met ontvangende genade kan je schuld voor God niet betalen. Gaat niet hoor. Weet je wat hij daar nou achter komt? uit probeert al ons volk probeert dat, En dan komen ze er een weinig nee, meer dan er minder, daarin is God vrij, om hem vrij te laten is weer wat anders, maar daarin handelt God vrij, om ze er achter te brengen, komen ze er toch een weinig achter dat ze alles proberen, wees vlakmoedig over mij. zal je alles betalen. En dan zijn ze weer zalig gesteld en dan denken ze, nou zal God wel goed gunstig over bedenken, want ik denk ook zo goed gunstig over aan. Ja. Ze meten God af, dikwijls naar de gestalte van de ziel. En hoe moest we er dan komen, dat de Heer zegt, mijn gedachten zijn niet jullie gedachten, maar mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten, en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. Jij denkt omdat je zo hemelsgesteld bent, dat je schuld nou ook betaald is, zal die uw eens wegnemen als grondslag voor de eeuwigheid en een zien En dan zal ik de middelaar eens verbergen voor je arme ziel. En dan word je gewaar dat je met alles nog omkomt aan de kant van jezelf. O, zegt de volgende, dan nou, kan ik niet ontkennen wat er gebeurd is. Maar kan niet verschijnen voor God met het geef ik in mijn hart gekregen. En wat gebeurt er dan? Dan komt er noodzakelijkheid om Christus te leren kennen. Die komt in de hart. En dan kan het ook gebeuren dat die geopenbaard wordt. Uit de schrift door de Heilige Geest. Want Christus is de bediener van het hemelse heiligdok. Als er eerst de eerste adem in de ziel geopenbaard wordt. Dan is het net zo onmogelijk voor Gods volk zalig te worden. Alsof er nog nooit geen middel aan geweest is. Zo wordt het dan. Dan zei ze, heer, nou weet ik het niet meer hoor. Ik kan er niet meer bij leven en ik kan er niet meer mee sterven, wat er in mijn ziel gebeurd is. Nou wordt het zomaar omkomen in mijn hart dat ik nou God moest ontmoeten, dan kan ik voor God niet vergeten niet verschijnen en ook niet bestaan. Hoe moet het nou toch? Dan moet je de Heer Jezus aannemen, zegt in onze naam. Ja, zegt Godspolk, dat weet ik ook wel, maar ik heb geen handen. Want ik geloof voor nog en het heeft niet. Ja, maar je weet toch wel wat er gebeurt. zeggen de mensen Ja, zei, dat weet ik nou wel. Maar zou dat nou wel echt zijn wat er bij mij gebeurt? is? Is dat wel zalig maken? Ik kijk maar geen hand om niks aan te nemen. Kijk, weet je wanneer ik het dan kan nemen? Als ik het eerst krijg. Want al wat ik nou aanneem zonder dat ik het krijg, dat is gestolen. En dan moet ik weer teruggeven. Oh, wat maakt dat volk net zo eerlijk. Dan zei de heer, ik kan niks aan nemen. En ik wil het niet ook. Nou, Want dan moet ik het toch weer verliezen. Maar als God het geeft, eerst openbaren en dan toepassen, dan zijn ze hier, Dan nou geloof ik het achtergekreden gekregen. want ik heb niks anders openbaar dan vijandschap. en hij heeft toch gewerkt in mijn ziel. Daarom zegt ook Paulus in Philippians 2 vers 13, het is God die in je werk, wij het willen en het werken, dat zijn welbehagen, wij werken naar ons welbehagen, net zo goed als jullie, hoor. ik ben niet beter, dat moet je niet denken. Doe net als alle mensen. altijd op mijn eigen aanwerken. En God werkt ook op zijn eer aan. En dat is nou in God de hoogste deugd dat hij zich verheerlijkt. En bij de mensen is de grootste zonde. Dat hij iedere keer op zijn eigen eer aanwerkt. En dan zegt hij. Mochten we Gods eer nog eens bedoelen. Maar vrienden. Op dat punt kan ik je wel inlichten. Dat er niet één mens op de wereld is die God me bedoelt. Geen eentje. En ik lees van Abraham versterkt geweest zijn, geeft hij God de eer. Ja, als God het geloof is, is hij versterkt, dan geeft hij God de keer. Maar dan heeft God toch eerst wat gedaan. Want er staat versterkt geweest zijn. Dus God versterkt zijn geloof. En door dat werk God gaat hij God de keer. Kijk de Heer Jezus gaat altijd God de keer. Maar ik heb u verheerlijk tot de aarde en als hij nou toepassingen geeft van seizoen en seizoenenkruisverdiensten in het zaak zij vruchtelijk of statelijk, dan zullen ze ook als vrucht van dat werk van die minderheid door de eigen gegeven inderdaad ook oh, wat te geven. Dit volk ik mij geformeerd, dat is wat ze werkt. Ze zullen me lof vertellen, dat is de oefening van het geloof, dat is de brug. En zo blijft het, hoor. dan, ah, ja. was de vader der gelovigen en kon hij altijd geloven? Wel, nee. Hij zou wel zeggen tegen die mensen die altijd kon geloven. Jullie zijn verder gekomen dan ik hoor. Want als ik in de vrede ben, dan zeg ik tegen Sarah. Dan moet je zeggen, hé. Hey, niet dat je mevrouw bent Want dan zullen ze u weghalen. En dat is erg. Maar dan slaan ze een Abraham dood. En dat is toch nog een beetje aardig. Want dan is het er niet meer. Kijk, daar zat hij maar mee. En dan moet je overal vertellen dat je mijn zuster bent. Want dan kon hij in leven blijven. Zie je wel dat hij niet eerlijk was? Het was wel een halfzuster van hem. Maar hij zei niet dat hij erbij getrouwd was. En God gooit het masker af en toen zag die koning dat. En tegen die twee keer gedaan. Ik kan het nog goed begrijpen. Want zonder God word je nooit eerlijk voor God. Nou, dan probeer je altijd om mijn leven te blijven. Petrus zegt, ik ben bereid om mijn leven voor je te zetten. Voor de heer en je hebt meer van die mensen, vooral bij het leger daar er zelf. Er zijn een hoop van die soldaten die hebben de leven van de neer Jezus over. Maar ze hebben nog nooit geleerd dat de neer Jezus zijn leven voor hen over moet hebben. Kijk, is nou ja. Daar moeten we nou achter komen. Anders hebben we nog geen druppel wachter voor de middelaars over. Echt niet waar. Dan kun je wel zien bij die mensen. Ze gaven hem eedig. Maar ze zei mij door. En ik geloof niet dat wij het er beter af zouden gebracht hebben. Nee, vriend. O eerst bediend worden uit het hemelse heiligdom. Waar Christus verschenen is voor ons aangezicht. Om vandaag een volk uit zijn eeuwige volheid te bedienen. Met genade voor genade. En dan pas komt de vrucht. wie heb ik nevens u in de hemel. Nevens u lust me niet zo de aarde. O oh, anders zullen wij nooit God recht verheer. En u zit hier een bediening ten te dele, Een kern ten dele. Maar eenmaal zal hetgeen wat een delen was er niet gemaakt worden. En dan zullen ze hem kennen, gelijk die is van aangezicht tot aangezicht, als door de in geest, om voor God te verschijnen. Dat gaat nou, zolang als we er niet aan ontdekt zijn, dan lijkt het wel alsof dat nog aardig gaat. Dan heb je een ene deel, ik heb nog honderden mensen die sterven in mijn leven, dat kun je wel begrijpen, want er wordt ermee bijgeroepen. En dan zegt hoe moet dat nou gaan? Ja, maar ik heb toch een het zijn gegeven maar Ik zeg, dat geloof ik terecht. Maar kan je daar ook je schuld mee betalen met het zijn dan in ieder te geven? Nee, die staan nog open. Ik zeg, dan zou het niet gaan, denk nee. En een ander die zegt, maar dacht je dat er nooit wat gebeurd is in mijn hart? Ik zeg, dat geloof ik, want ben ik getuige van geweest dat er wat gebeurd is bij. Maar zeg nou eens eerlijk, ik zou het zalig maken. Het zijn de wezen niet, zeg ik ook niet. Ik heb het nog nooit bespeurd. Dus daar je met geen wat er gebeurt. zonder ook rondkomen. En vragen het is aan Gods volk. Die zei, Heer, ik geloof wel dat er willen in uw gebeurd is. Maar ik geloof dat ik toch tekort heb om God aan zijn recht te betalen. En dan heeft meneer Jezus wel eens gezien, zeggen ze dan, met de oogje des geloofs. Niet met de natuurlijke ogen, maar met het geloof. En dan zeiden ze: Heer, kijk, waar is u met? Gaat niet? Want die maken een onderscheid. Als je voor de rivier staat, dan kun je erover kijk. want daar ben je er nog niet over. Dat moet je nou verdrietig En dan wij tegenwoordig ook raad op, ze hebben een veerbootje en dan word je overgezet, of ze komen met een vliegtuig of een helikopter, en dan vliegen ze erover. Kijk, dan bedrijf je nooit. Dan hoeven we niet om te komen, ze hebben tegenwoordig gemakkelijk werk. En toch is de wegwets geloof niet anders dan de weg van omkoming. <lacht> wij krijgen nooit geen ontkoming als er geen omkomen in onze ziel geboren wordt. En nou, ze, maar wie is er nou een vriend van omkomen? Ik niet, toe. Daar heb ik nog nooit aan de werk om, om te komen. Nooit. Ik heb altijd geprobeerd om weg te lopen. Als God schreef, dan greep hij wel zo in. Dan probeerde ik om weg te lopen, maar dan kon ik niet meer. Kijk, de eerste die zegt, ik wou vluchten, maar ik kon ergens heen. Er waren met de dood mijn hals voor scheen. En ach, toen alle honden mijn hand rond niemand zorgde voor mijn ziel. Toen waren voor mijn vriendelijk beschermd. Kijk, dat is al alle de genade, God, iedere keer. Dan ontvalt je alle hopen in jezelf. Dan je alle hopen in je bevinding. Dan ontvalt je de, de, de hopen in je betering, mensen. En ook in de o openbaring, waar de mee te laten. Dan krijg je en nooit de een toepaar te maken. Het... Goddenweide, geest. die werk is het, is dat. Die gekomen zijnde, zal mij verheerlijken. Die zal het einde nemen en die zal zich verkondigen. Daar wordt wat gepraat over de heer Jezus. Zoals hij de is verlieert, maar zoals hij ze toepast, en zegt die mensen buiten in. Job had een toegepaste christusleraar, ik weet, zei hij, dat mijn verlossen leef. Er was geen wetenschap van bestaat, maar geloofswetenschap. En wat kon hij met die geloofswetenschap doen toen hij in de beproeving? was? Zeg ik tegen wat kon hij ermee doen? Niks. Nee, hij verploegde de dag van zijn geboren. Hij kon er niks mee doen. Hij werd zo gewaar. Zonder mij, zegt Christus kunt Gij niets doen. En daar leert God nou zijn volk wat van bestaan in dit leven dat het zonder de middelaar nooit gaat. Dat het wel zonder de middelaar duizendmaal maal proberen, maar dat het niet gaat. Niet sterven en als het goed gaat, kan je ook nog niet leven zonder de middelaar. Als het weer eens vastloopt, God laat het vastlopen hoor, maar de mensen laat het niet vastlopen. Die probeert voortvluchtig te blijven op vrije voeten buiten de gevangenis. Ik werd eens gevraagd, met tussenbij hoor, en een ouderling. is er, je gaat zo dikwijls naar die ouderling toe, maar je ook eens een keertje bij mij komt. En die ouderling was politieman geweest. Zegt dat ik niet bij jou kom. Ja, ja, ja, zegt die je bent een hommel uitgevallen jij. Zei, ik ben bang van de politie, hoor. Nog. Kun je begrijpen? Zij, ik weet er genoeg van hoor. Zij zal ik het jou dan zeggen? Ik denk dat iedere keer een proces verbaal krijgt dat ik bij jou kom. Waarom zeg ik? zeg wel, jij bent een wethouder en ik ben een wetsovertreder, dan mogen we het er Dan krijg je het proces verbaal. En dat heb ik niet gedaan. En ten tweede, dan ben je bang dat mijn niet meer betaalt, dat je op de muur zit dan moet je maar zo positief bang is. Zit ik ook wel niet graag in? Jij wel, ik niet. Ze. Nou, ik ook niet, dan komt maar niet bij. En als derde, als dat niet meer haalt, dan zou ik misschien de doodstraf toepassen. En daar ben ik helemaal bang van. Dus ik wou maar een beetje bij je vandaan blijven. O, oh, zegt hij. En nu heb ik het goed begrepen wat je bedoelt. Kijk, je ja, hebt sommige mensen die begrijpen nog wel eens wat. En ik was er mooi aan. Maar ik wachtte mijn ziel er niet aan. Die was met de politie nog. Kijk, een mens moet de politie af worden, en een ander, dat valt niet mee hoor. Dan ben je allemaal beter om een ander te bekeuren. Weet je waarom? Omdat je zelf nog geen bekeuring hebt. Hij zelf niet in de gevangenis zit, stop je namen er steeds in. Maar dat valt niet mee. Dus ik zit er niet graag in, en jij ook niet in, dan stop je mij in iedere keer in. Maar dan nou wou ik er ook graag blijven, dan komt maar niet bij jou. Die vaste kan die vast. Namen wil ik niet noemen, dat is niet netjes. Maar zeg het maar tot leer. He. Dat je zo merkt dat een mens altijd maar probeert om een ander achter het vlot te krijgen en zelf op vrije voeten te blijven, of is het niet zo? Eerlijk mensje, je probeert achter het uit. Anders was het toch geen genade? Oh, oh. Op een dag van heerkracht, neem je ze een zeer gewilde volk. Dat volk probeert net zo lang weg te lopen als dat, dat gebeurt. Maar de eerder zegt ervan: ik zal zijn haar in uw neus leggen. En dat kan je niet. Oh, dan neemt God ze gevangen, dan worden ze net zo gewillig. Dan zeggen ze met Paulus, heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Zeg nou maar, zeg u het nou maar. En dan zegt God het, en dan meen ze dat echt hoor. Dan ben ze net zo gewillig. Maar dan zegt ze: heer, kijk, toen je dat zei, was ik gewillig in mijn hart. Maar dan mocht ik het een van leven, en dan word ik weer van mijn onwilligheid gewaar. Kijk, daar is een heffelijke gewilligheid en een dadelijke gewilligheid. Je kunt soms als God was zeggen, oh zo gewillig zijn. Ja, wel kinderen, als een beetje liefde tot trouwens ouders nog hebben, dan zijn ze soms, maar dat zal ik wel eens voor je doen, hoor. Maar ja, later, dan denken ze er nog wel eens aan, dan zeg, dat heb ik wel ook. Maar ja, kijk, dan nou heb ik zelf zoveel dit en ik heb zo bemoeid, Ja, ik heb eigenlijk geen tijd meer, zien, Want ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik die komen. En ik heb een kosten gekocht en die moet beproeven, dus nu heb ik geen schuld dat niet kon. En ik heb een stuk lang gekocht en dat moet ik nodig gaan bezien, dus ik heb ook wel geen schuld. Maar ik heb eigenlijk geen tijd meer voor je. Och vriend, als vader en moeder ook geen tijd hadden voor de kinderen, wat wij er dan van ons terechtkomen? Denkt u er wel over? En als God nou ook eens geen tijd voor ons had, dan denk ik dat het met ons allemaal op de dan gaat het met Gods ook. Als die ook eens ging zeggen, jij nooit geen tijd voor mij, ik heb ook geen tijd voor u. Nou, dan zag het er dus slecht uit. En zo komt het nou bij dat volk uit. En zeggen ze, heer, nou word ik toch gewaar dat ik voor God nooit geen tijd heb. Als je me niet inwint. En als nou de middelaar voor mij ook geen tijd had. En dat hij zijn eigen niet opgeofferd had. En geen tijd had om hem toe te passen. Dan kwamen we nog voor eeuwig op. Oh, wat zal dat voor een arm en ontblootheid komen als God ze maar eens ontdekt? En zei ze, Heer, het is toch zo uw werk uit zal het worden, dan zal ik vast en zeker genade zalig worden. Dan zal de laatste snik nog wel genade wezen. Ralf Weskine zei toen die stierf: genade, genade, overwonnen, overwonnen, overwonnen, uit genade. Dat was het lastig wat hij zei, zo ging hij de zaal. Oh wat moesten, en dat waren de mensen. En die moesten zeggen, uit genade overwonnen. Kijk, hoe meer genade, hoe meer dat je erachter komt, uit genade zijn gezalig geworden. Door het geloof, dat niet uit u, maar dat is Gods gave. Vrienden, wat kennen wij er dus van? Ga met mij en met u toch op de eeuwigheid aan. En nou zitten we nog bij elkaar. Ik kan nog van hier zeggen, jullie kunnen het nog horen, maar dat is niet gezegd of dat de volgende keer nog kan. Ik ben een sterfelijk mens. En jullie ook. En als wij nou eens verhoogd verscheiden moesten. Laat het nou eens eerlijk een ieder aan de consentie leggen. Oh jongens en meisjes. Als je nou schat. <coughs> vader en moeder kan niet meer helpen. Vrouw, je man kan niet helpen. En man, de vrouw kan je niet helpen. En vader en moeder kunnen de kinderen niet. En omgekeerd kan het ook niet. Dan sta je daar alleen voor Gods rechters toe. En hoe moet het dan? Zeg ik nou, zie je. O, oh, vrienden, nou als je daar eens een keertje kennis mee krijgt te maken en je hart, dan weer niet meer wat zoeken. Zodat je ogen opengaan voor die gezegende middelaar Gods en de mensen die zeggen dat hij de hemelen is doorgegaan om voor God te verschijnen. Daar roept die kerst. Ja, door hem zou het Daar Dan zou het gaan. Dan zou het gaan. Hij zo dikwijls als ze nou mogen geloven. En zei ze, je nou dat gaan. En als ze niet geloven. Wel, dan gaat hij meer. Ik denk nog aan Weile Dominee van Noor. De ouderen onder ons, die hebben hem nog wel gekend. En we horen het ook, denk ik. Hij was bijna 83 toen hij stierf. En een maand of twee, drie voor zijn dood kwam ik bij. Zeg, hoe gaat het? Oh, ik heb het weer nauwzicht. Alles komt op mijn af jongen het is niet te zeggen welke leeuwen en beren in de bron van de Jordaaners zitten ja ja die kwamen nog een maand voor naar nou, God vader Zobala leren kijken want die veel kreeg die veel okay. onderworpen dan moet je maar wachten kregen. maar al kon hij er zelf niet uitkomen kwam uit de kerk ik had geprikt zonder voor en het was het toen Dat was me voor de scheuring en toen riep hij zo hard dus dat ik hem vaak nog maar bij de deur. Hij is gekomen, hij is gekomen. En ik heb heel niet hoeven de vraag wie er gekomen was. Dan kon je horen wie er gekomen was. Weet je wie er gekomen was? Die de hele dag doorgegaan was. Die voor God verschenen was in zijn plaats. Ze burg en middelen, die was gekomen in de Haag. En die had bij vernieuwen zich openbaar. En zei, nou zal het gaan jongen, nou zal het gaan jongen. En dan geloof ik toch dat het gaat. Ik heb het al gemerkt in mijn uit. Zoek op de preeshoek. was net als de heer zei, daar zal ik wel voor zorgen. Jongen, die komt bij mij. Laat die hem nou maar los. Zo lag het op mijn ziel gebonden. O, vriend, dat is toch kostelijk dat je nog eens gemeenschap met elkaar aan de troon der genade mag hebben. En je mag er nog eens een mens, kind of een knecht, bijvoorbeeld een god kwijtraken, dat je krijgt. Geloof dat God komt. En je komt dan thuis en je ziet dat te oh O, welke dag. Die zou ik nooit vergeten. Welke dag heb je dan? En hij zat de hele dag te praten en we gingen weg. Ik denk dat zou de laatste dag geweest zijn dat ik hem levend gezien wat precies dat? Zo, zo klaar God het nog eens op. Daar zie je veel bij Gods kinderen dat is het vlak voor de dood, hoe donker dat er bij ook maar weet. En God het nog eens gaat opklaren en dan leidt hij ze nog eens terug. En dan zegt hij, zie je nou hoe ik je geleid heb van zitten maar tot geld toe. En omdat ik je door de woestijn gebracht hebt en dat je schoenen niet verouderd zijn en je kleren niet versleten en dat je brood van de nevel voor je ziel hebt door regening en waaruit de steen wordt voortgebracht. Zie nou mijn volk wat ik gedaan heb en dan zegt die kerk, Gij zo, gij zij de kracht van de kracht, uw vrije rust alleen wordt de Heer toegebracht. Onder gaat de ogen wel eens open en dan zegt de Heer. Door u, door u alleen, zullen we nou de eerstroom dragen. Door u, door u alleen, om het eeuwige wel Maar dat zou toch wat zeggen. Als dat volk voor het even huis is. Dat ben ik uitgebracht. Als dat is of de in de ziel bij Gods kind, dan kan ik niks meer zeggen. Ik heb wel eens een keertje gehad bij een oudering. Vandaar wordt zolang ik niks meer zeggen, kon. En wat denk je dat in zijn aard gebeurd is? Toen ik niks meer kon zeggen, zei God in het van die nauwering, zo moet de koning eeuwig leven. Zo, daar ben ik blij. Ik was een echter een keer uitgepraat en de Heer Jezus aan het voort, dat is het beste. Oh, zij wordt het beste, mensje. En ik hoop als ik uitgepraat ben straks dat ik wegga. dat ik hier in de gemeente dan uitgepraat. maar van binnen ben ik zo gauw niet uitgepraat hoor, dat moet je niet denken. Maar, als ik nou straks hier weg ga, dat God dan zomaar gaat spreken, dat doden zullen horen de stem van de zoon gods, en die gehoord hebben, dat ze, dat ze zullen leven. En dat de heer Jezus spreekt tot zijn schapen, en dat ze mogen ervaren, ze horen mijn stem, en ze zullen geen vrede volgen, overmest dat hun stem van de einde kennen. Oh, dan zullen ze het ervaren. Nog nooit heeft iemand zo besproken, zeiden die volgelingen van Christus. Hij heeft de woorden des eeuwig geleefd. Dat waren die woorden van menselijke wijze, Waar je hoofd veel wordt. Dan kun je wijs mens worden. Maar als God je zalig maakt mensen. Dan word je dwaas, mensen. Dat is net andersom. Maar ja, van die en die niks weet. Paulus zegt, ik ben er niet in wetenschap. De minste verhaal. Er waren vele zaken onderwezen. In talen en in wetenschappen. En dat zegt hij, hoewel ik niet ben. En wij zijn van gisteren en we weten niets. En dat is nou de zaligste plaats. Als ik eens op de plaats gebracht mag worden, en ook voor God's kinderen en Ze is op die plaats gebracht, dat is de heer niks in mijn eigen En dan is God af. Naarmate dat christus deze rijkdommen groter voor de ziel worden, wordt, wordt dat voor van God klein. Indien geniet wordt volk als een kennis, zo had geen deel, geen gemeenschap aan mij. En als vrucht van die gemeenschap wordt een heer in het oog van dat volk door het geloof steeds groter in de waar. Want die is even groot, maar we zien het niet. Dat die verhoog verschijnt in en daarna als een levende dus zalig maken. Voor Gods aangezicht ligt. En altijd maar arbeid voor zijn kind. Als dat volk van God ligt te slaap, Als ze niet binnen kunnen, niet binnen willen. Als ze zorgeloos erheen gaan. Als ze aangevochten worden van de duivel in de raar. Dat ze denken voor één begon te komen. Dan hebben ze een grote bedienaar in het hemelse heiligdom. Die hun belang bepleit bij zijn vader in de hemel. En de heilige geest die bepleit het in de raar. Die geeft ze de kennis van. Oh, dat dat volk is een hoofd uit de gebreken kreeg op te hakken. Waar zouden we er dan mee zijn, mensen? Je hebt veel mensen die zetten niet aan het werk. Maar weet je wat met mij doet? Die zetten gedurig uit mijn werk en dan ligt er. Met allemaal gebroken werk. Daar kan er niet mee voor God bestaan. God zegt er van al onze werken. Uw werken zijn niet volgewonden voor God. En al wat niet volmaakt is, dat kan voor God niet bestaan. Dus alleen het werk van die gezegende middelaar verlossing, dat middelaar dat was het werk, dat is nou alleen maar een roodslag om daar voor God te staan en dat moet eigenlijk het geest ons dan leren, zover als die ligt op de persoon, en op het werk van die gezegende middelen laat vallen en dan bedient hij dat volk bij aanvang tot levend maken, bij voortgang tot de levende oefening daar zegt de dichter Leven aan mijn ziel daar loopt mijn mond u trouwen en nou is er geen kostelijker werk. Als God gelooft, dat is de zaligheid op de wereld. Ja ja, Gods volk is in hopen zalig geworden. Volkomen zaligheid hiernaast. In hopen zalig zijn de Heer. Oh, als die hopen levendig worden als de doel van het geloof. En dat is werkzaam door de goddelijke liefde. Dat is onafscheidelijk aan die En eenmaal blijft er niks over als de liefde. Kijk, dan wordt het geloof verwisseld en aanschouwd. De hoogte wordt er niet gemaakt... Maar de liefde, de goddelijke liefde, waardoor het werkt, die blijft dat gaan werken. Wat zelfs zijn zullen om eeuwig God te behoeven. Ik denk dat ze wel zullen uitroepen. Dat ze de grote voor de voeten van het land zullen uitroepen. Gij zijt waardig te ontvangen de eer, de aanbidding en het zijn tot in alle eeuwigheid. Want gij hebt ons goden gekocht met uw broek. Amen. Gezegende middelaar Gods. ...en de mens. We kunnen slechts van u... ...van uw werk... ...van uw eeuwige heerlijkheid... ...die ge als middelen in de hemel... op en volop openbaart. En wie is u gelijk... ...bij al de hemelingen... ...en welke vorsten ooit... ...het aardrijk mogen bevatten... ...wie hebben er is, heerlijk met u... ...gelijk te schatten... ...o knacht, Job, die zoveel van God... ...geleerd had, dat hij ervan uitroepen moest... Met het oor ter gehoord, heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog, daarom vervoei ik mij in stof en as. Ach, dat we aan de grond gebracht en aan de grond gehouden mochten worden, opdat onze ogen werden geopend om te mogen aanschouwen de wonderen uw wet, die door God gehandhaafd en door de middelen is vervuld geworden, terwijl hij zich stelde onder de wet, maar ook de vloek van de wet aan het kruis heeft weggedragen en het eeuwige leven verworven en dat omdat dat er en lucht uit te delen ja we hebben gaven genomen heren omdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij zo doen wonen o Heer God gedenk zo de gemeente ook haar angstragens gedenk uw knechten in zonderheid de oude dienstknecht onze geliefde medebroeder en al de wederwaardigheden die er zijn en u mocht ook uw goudse kerk op aard, Met al uw knechten bedienen uit dat hemelse heiligdom. door Christus.